Moudschreurs met het NOS Journaal. Orkaan is er inmiddels eentje van de zwaarste categorie... met windsnelheden van bijna 300 km per uur. Irma is op weg naar het eiland Antigua. Vanmiddag Nederlandse tijd is Sint Maarten aan de buurt... dat waarschijnlijk de volle laag krijgt. Inwoners van het eiland wijken uit naar schuilplaatsen. Ook elders in het Caribisch gebied worden maatregelen genomen.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 De leraren eisen dat de salarisachterstand op hun collega's in het voortgezet onderwijs kleiner wordt. Ook moet de werkdruk omlaag. De NS begint vandaag een proef met spoorboekloos rijden. Tussen Eindhoven, Utrecht en Amsterdam rijden zes intercities per uur in plaats van vier. De proef wordt de komende 14 woensdagen gehouden. Uiteindelijk wil de NS op alle drukke trajecten... meer intercity's en sprinters inzetten. De bedoeling is dat die over ruim 10 jaar... volgens hetzelfde idee gaan rijden als metro's. Dus zonder spoorboekje. De Nederlandse luchthavens hebben in het tweede kwartaal... een record aantal passagiers over de vloer gehad. Het waren er ruim 20 miljoen, 10 procent meer... dan in dezelfde periode vorig jaar... Volgens het CBS was het daarmee bijna net zo druk als in het derde kwartaal van 2016. Vanwege de zomermaanden is dat de drukste periode op luchthavens. Het weer eerst nog buien, maar in de loop van de ochtend wordt het droog en er is ook ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 18 graden en er waait een stevige westelijke wind. De rest van de week is het wisselvallig, met vooral op vrijdag veel regen. En dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad staan nu tien files. Op deze weg heb je de meeste vertraging. De A1 naar Amsterdam. Eerst bij Barneveld 3 kilometer, 10 minuten extra. En een stukje verderop tussen Hoeverlaken en Bunschoten 4 En dat kost je weer 20 minuten. Ten zuiden van Rotterdam op de A15 richting Gorkum. Staat tussen Charlo's en Knoop het Vaanplein vier kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. En de vertraging is nu al meer dan een half uur. A15, Nijmegen-Gorkum, tussen Echt tot en Tiel-West, 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En op de A15 richting Rotterdam, tussen Gorkum en harningsveld giezendam 5 kilometer. En ook dit kost je 10 minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs. Autobedrijf Carimo biedt u veel kwaliteit voor een lage prijs.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 To do do, do. Just okay.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 mm <laughs> knees